De Witte Hel. U hoort vanavond het eerste deel van een hoorspel in acht delen, bewerkt door Jozef Martin Bauer na diens gelijknamige boek. Vertaling: Jan Lamers. Regie: Leon Volvoort. In het Zuidoosten door de Grote Altai was begrensd. Midden-Siberië is de hoogvlakte der Tungusen, ...tussen de Yenisi en de Yenna. En Oost-Siberië wordt het bergland genoemd... ...dat voor het grootste deel behoort... ...tot het stroomgebied van de rivieren die uit de het Petje De grootste rivieren komen uit in de noordelijke IJsie... ...de Ob, de Eerdits, de Yenisi en de Yenna. De Amur heet zijn Monding in de Zee van Agotsk. Er heerst in Seville een uitgesproken landklimaat. Het verschil in temperatuur tussen winter en zomer wordt van het westen naar het oosten toe steeds groter. In de maan juli zijn temperaturen van 20 graden en meer zelfs in het hoge noorden niet ongewoon. In januari is de gemiddelde temperatuur minus 18 graden. Wergejank aan de Jena, waar temperaturen van 70 graden onder nul worden gemeten, is de koudste plaats van de aarde. Mensen kunnen die koude wind verdragen dankzij de bijna volkomen windstilte die in de winter in het ver oostelijk geregelde kustgebied Rond immer vierkante kilometer van Siberië bestaat er een zogenaamde ijsvloer die als de eeuwig aarde tot onwaarschijnlijke diepte In de zomer ontdooit maar een zeer dunne laag van de eeuwig bevroren aarde. Toch is, bij de dikwijls hoge zomertemperaturen, in de planten groeien deze eieren worden onmogelijk. Siberië is in alles een land van maateloosheid. Een zekere clemens Forel. De wouden van Siberië beslaan op het ogenblik een oppervlakte van nog 770 miljoen hectare. Dat is zes maal zoveel als alle bossen en wouden van Europa bij elkaar. En wat de afstanden in Siberië betreft, het is per spoor ruim 6000 kilometer van Moskou naar van Moskou naar Vladivostok is het ruim 9.000 kilometer. En de afstand tussen Vladivostok en Kadezhnev... ...de uiterste hoek van Siberië in het noordoosten aan de Beringstraat, bedraagt 5.000 kilometer. Lezen van Kadezhnev naar Vladivostok of naar Chita zijn er niet. Toch is een zekere klemens vooral... ...over voor wie wij het hier nadeel zullen hebben. Toch dat datzelfde Siberië een land dat voor ons altijd alleen maar heeft vergolden... ...voor een onherbergzaam oor van ellende en verbanning... Een steeds groter wordende stroom mensen aan. Misschien was het een soort vliegelijk gevoel er ver weg te zijn van wet en geordende maatschappij. Een vreemd verlangen naar een hart, maar vrij bestaan. Misschien lokte het Siberische goud, zoals de oude, de sabeldier en de andere vuilkraken vinden. Of ook de sprookjesachtige overvloed van de misgrijpte vizieren. Mogelijk was het de hoop in Siberiërs bodem echt goud te vinden, of mineralen, ertsen en koden. Zeker waar onder hen de moedige, de onverschrokken dorper die het avontuur zocht in dit verschrikkelijke, in dit prachtige, in dit metogenloze en inner menselijke land. Behalve dat was hier je ook het land der verbannenen. In oktober van het jaar 1945 dat een man die we Clemens vooral zullen noemen, samen met nog een paar duizend kameraden, veroordeeld tot 25 jaar dwangarbeid. ...in de mijnen van noordoost oost siberië in het district Dastorn. Twee maanden doet de trein erover om het transport veroordeelde mannen naar Tysa te brengen. In Irkutsk werd een wagen met Russische gevangenen veel meer aangekoppeld. Het is een vergissing te denken dat de bevolking van Siberië zo'n groei te danken heeft... ...aan de veroordeelde misdadigers en de politieke ballingen die er in de loop der eeuwen naar werden uitgewezen... Lang voor de Eerste Wereldoorlog trok ieder jaar gemiddeld een kwart miljoen mensen... ...uit eigen vrije wil naar Siberië. En er waren jaren dat er drie maar zoveel ging. Maar natuurlijk zijn er altijd plaatsen geweest... ...die door alle vrijwillige immigranten werden vermijden. En zo was er ook altijd werk te doen... ...waartoe alleen dwangarbeiders en pandelingen konden worden verdwongen. Ze waren bruikbare en goedkope arbeidskrachten. En toen, onder het portieletje verdeeld... Iberië met al zijn grote rijkdommen, mineralen, steeds sneller ontsloten werd, moest door massa-arrestaties en veroordelingen het minste materiaal worden aangesleept dat de kolossale projecten, die op stapel werden gezet, zou kunnen uitvoeren. Iberië is niet iets keurig. Het is mateloos in alles. In zijn rijkdommen en in het verbruik van mensen. Het is onmetelijk. En zijn eeuwig bodem is zo bodemloos. Dat de man die als gestrafte of als krijgsgevangene heen gebracht wordt, maar heel weinig kans maakt ooit weer terug te komen. De man die als gestrafte of als krijgsgevangene heen gebracht wordt, maakt maar heel weinig kans ooit weer terug te komen. De man die niet geloven wou wat eeuwenlang voor en doen hebben leren geloven, heet Clemens Torel. Met een paar duizend andere krijgsgevangenen is hij veroordeeld. 1950 man. 40 jaar later bijgekomen, juli meegerekend, leven nog als ze begin januari 1946 in chita werden uitgeladen. Zelfs in chita, Zelf waar men ervaring heeft in het overladen van menselijke vracht, vindt ze het een probleem een transport van een dergelijke omvang over de gebrekkige landwegen weg te werken. Daar gaat dan ook veel tijd mee heen. Er moeten paarden komen en Trojka... voor de lange reis die de veroordeelden nog voor de boeg hebben. Maar wat betekenen een paar weken op 25 jaren? En wat betekenen zelfs 25 jaren gemeten met de eeuwige Siberische maten? De veroordeelden hebben de tijd. Ze kunnen wachten om op adem te komen na het waard van spullen Ze kunnen zich vast dat wennen aan de hardheid van een door bestaan... ...waarop de soldaten die hun nieuwe bewakers zijn, hen niet in twijfel laten... En zij kunnen er zich tot verwonderen dat er nog voor paarden gezorgd werd in een land dat bruist van leven en dat van de dood nauwelijks neemt. Het paard en het avontuur horen bij elkaar. Witte krachtig uitgestoken de adem komen rokend in de kou uit de neusgaten en monden. Uit onderaan lang duurt het tellen en in indelen. Weer tellen en weer indelen. Dan zet de lange rij van steden er in beweging om zo gauw mogelijk ergens bij een rivier te komen. Op het bevroren water komt de slee beter vooruit. Ten op een arme dierige modder gelacht Twee duizend hoeven laat hij met stof en tuigen in de sneeuw omhoog kwatten. De muziek op lachen, want het is goed zo over het land draven. We gaan de weg zijn ook de gezichten van de soldaten niet meer zo grijmen en op en zelfs op de bleke gezichten van de veroordeelden breekt een lach door. Dat is Siberië, het gevrezen Siberië, een heus en barbaarse pracht. Er is zelfs geen zucht te doen. Acht dagen, twee weken. Week na week gaat het verder, paarden en slepen. Er schijnt nergens een bestemming te zijn, en er is ook niemand die zelfs maar op een bestemming durft te denken. S laat werd de eend op een geschikte plaats met ruim uitzicht hulp gehouden. De van kou verstijde armen en benen krijgen wat beweging. De tenten worden van de sleden losgegespt en opgezet. Boven het vuur hangen aan drie poten grote eetketels, ...in een geurige, vette soep pruttel. Dan kruipen de mannen in de tenten zo dicht mogelijk bijeen om van elkaars lichaam en van elkaars adem een beetje warmte te vangen. Het is behagelijk zo. Zo zullen ze onder de nachtelijke Siberische hemel niet bevriezen. Wie nog iets tegen zijn buurman wil zeggen, moet dat fluisterend doen. Om de anderen niet in de slaap te sturen. Ga nog slapen, jongen? Ik wil wel slapen, maar ik kan niet. Je bent nog onbehoorlijk jong, kereltje. 18. Volgende maand. Bang. Ik ben alleen maar bang. Natuurlijk. Heet u vooral? Eigenlijk is het onzin. Dat doet te hoe je heet of ooit gegeten hebt. Hij zou eindelijk eens rustig liggen. Dat tent zijn dan door weg. Je hebt toch al zo veel ruimte nodig met dat lange lichaam van je. Een hele kop groter dan ieder ander fatsoenlijk mens. Jongens, jongen, wat een rumeur dan hoor. Ik heb nog niet 25 jaar Siberië. Ik wil slapen. Een mens mag toch zeker wel voor een paar uur vergeten hoe geweldig hij het in het leven getroffen heeft. Uh, luitenant. Ik ken met de Luitenant. Ja, jochie. probeer of je kunt slapen. Een lommerd geeft geen cent voor niet gedroomde dromen. Morgenochtend ochtend is het allemaal weer precies zoals vandaag. Als je vannacht in je droom thuis geweest bent, kan niemand jou dat weer afnemen. Rind, moet je dit terugwezen als we gepakt worden? Ah, terug moeten naar de kazerne was altijd even beroerd. Terug moeten naar het is het niet minder. Ik zal in ieder geval proberen of ik stil kan blijven liggen. Hoe ben jij op jouw leeftijd in deur te komen? Het is in. een gymnasium. Ik moest niet helpen bij de vlak. Ik is een granaatwinder. Ik heb het nog? Een beetje veel, zo'n markt maan, Die nog niet droogachtig van ons is. Het is een little hospital. Toen we de kanonnen konden we verdreunen, werden we stuk voor stuk uitgezocht. Oh, dit wist al die soldaat. Tien dagen later. Krijgsgevangen. Gratsoi. Wat bedoelt u? Dit is oh. het van de Ik had honger. Toen heb ik aardappels gestolen in. in oost pruis ergens op een akker. Ja, dat was voor die dagen genoeg voor 25 jaar thuis. Te ik weet niet of het, of het om die aardappels was. Ik dacht dat ik dat niet zo erg opnamen. Ze hebben me niks gedaan. Ze staan me geschikt. Alleen zouden ze weten... of sergeant Menot de kant... hij is de kant... op het commando over mijn had Ik zei dat... ik geen sergeant Menot de kant kende. Maar toen ze me altijd maar bleven vragen... en ook weer over die was begonnen... toen heb ik bedacht... ...dat ik hem misschien beter toch wel zou kunnen kennen. Het is wel zwaar. Ze wisten dingen van die sergeant-major de kamp... ...die ik ook onmogelijk weten komen. Ik kom het dan helemaal niet herinneren... ...dat hij ooit het commando over om de toepad gaat. En, en dan... ...dan had... weet je toch iets. Ik wou niet over de oerhoud. Ik... ik wou niet dat die hier van huis... ...dat had ze me beloofd. En hoe is het toen met die sergeant-major de kamp gegaan? Nou, laat het maar precies zeggen zoals het is. Jij hebt hem erbij gelapt. Hij. Hey. Hij, hey, bij het transport. Hij er moet erbij zijn. Voor er de volgende wereld is Hij heeft zijn naam afgelopen. Maar ik kon hem niet zien. Ik zou hem trouwens niet herkend hebben. Ik weet niets van hem. Ik heb alleen maar ja gezegd. Als hij op weg brengt. Als die, die, die doodgevroren is, dan moet iedereen van de sledie meegekomen zijn. Dan zit hij nou erger in een tent. Ze zijn je wel dankbaar voor geweest. Hè? Dat was heel logisch. Ze bleven consequent. Maar voor ze de commandant de kant veroordeelden, moesten ze natuurlijk ook de mannen van zo'n troep veroordelen. Vijf en een jaar, net als wij. Ik ook. Ik weet niet of de kant een goede kerel is om schoenen. schoen. Maar om in Siberië gaat hij met ons mee. Hmm. In dit land ooit eerlijk recht hebben gesproken. Hmm. dan was het in mijn geval. Hmm. Voor mijn 25 jaar om zijn, wil ik niet daar. Dat had geen omzin. Die zijn nooit om. 25 jaar. Daar moet je zelfs een moord mee. Wat jij gedaan hebt, is niet zoveel minder dan moord. Ik was 17 en ik was bang. Ik had honger. En toen heb ik een paar aardappels gestolen. Sinds die tijd ben ik alleen maar bang geweest. Dat heimwee. Ja, ook heimwee. Ik woon uit. Daarom mijn het... Ik dus weet niet eens waar ik op de wereld ben. Het is een baden op tijd. Viroot! Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, je dame, hoe gaat het doen hier? Je hebt tijd. Je mag het onderwijs. Na vier vondagen houdt hij zich op. Er is dus voor de paarden in de steden geen begaander pad meer. De monstervacht van gedevalueerd mensen bleefs overgelaten, Het hondersleden. Het transport werd in twee gedeeld. De ene helft blijft voorlopig achter. De andere werd verdeeld over een lange kolonne van sleten. Maar de niet zo grote, schrander en snelle honden hebben al genoeg te trekken aan de tenten, de provianten en de zieken. De anderen mogen hoogte tussen de kiertje meerijden als het van een helling per gaat. De mannen in de voorste linie hebben het moeilijker dan de anderen. Ze moeten meehelpen weg te banen door de hoge sneeuw. En wie verder terugloopt in de karavaan, krijgt van tijd tot tijd de zweep in de rug. Zo ziet het andere Tiberiër uit. Als wij die niet snel genoeg naar mee kunnen komen, en volkomen uitgetut te achter te blijven, hebben de zwepen van de soldaten niet te lijken. Vrienden stuizen ze nu, en de afgetopte kerels spannen hun laatste krachten in. Om niet zo goed in de sneeuw te blijven liggen. Het einddoel van de sledevaart is alleen maar het begin van een nog langere tocht, de voet. Er wordt eerst een paar weken gebivakkeerd tot van het tweede deel van het transport te wachten. En als het smeltwater van het voerjaar een vertrek onmogelijk maakt, duurt het zelfs maanden voor de troep weer voortvallig is. Degenen die onderweg bezweken zijn dan niet meegerekend. Tegen de tijd dat ook de mannen van het tweede transportje dat op in hun verhaal zijn gekomen, is het al volop zomer. Denk de tentenkap was opgebroken en dat betekent in het jarige tijd dat hier voor de zomer gaat, een moeizaam voorstroom van de stoet, van tot op het been uitgemergelde vakken, van die elke week meer voor goed uitvallen. Ze brengen nauwelijks de moed en de energie meer op, zich altijd maar weer verder te slepen. Over altijd maar weer nieuwe berghellingen, over eindeloze met schrouw, schrauw, groen mokken op de In de natte nachten kleuren ze van kou. en ze vragen zich af of ze het nog ooit zullen beleven een dag dak boven hun hoofd te hebben. Zo gaat de maand voorbij. In de tweede maand is er bij de mannen die nog leven stille hoop dat het eind in zich zit. In de derde maand gelooft er niemand meer aan een eind. En het zijn om en naar deze 1300 man die ook de vierde man van deze doodmacht overleven. Kijk kijk daar eens. Waar niet zoveel? Waar je krachten? Het is man. Daar. Het is de man. Het Het sneeuwt. Het heeft gesneeuwd. Het gaat sneeuwen. Licht. Da Daar brandt licht. Dat is het is bedrag. Komt omdat je ongestoken ogen hebt. Nee, het is toch dag. Het is nog helemaal niet donker. Dus, ja, als je goed kijkt, zie je ziet de muren. Muren waar licht achter brandt. Bruine, houten muren dus met ramen erin. Barakken. Be Begrijp je dan niet wat dat betekent voor jou? We, We zijn er. Wat dan nog? We zijn er. Het is, het is voorbij. We zijn er. Het is een rare kerel, Eyebrief. Al die tijd dat we samen langzaam naar de kloppen gaan, ben jij precies dezelfde de keurige nette beduidigend gebleven. Nou ga je de kerel van idiot, alleen van een paar luizige barakken. We zijn er. Ja. Zij bekaard blijven, jongen. Hij hey, kan uh, me lopen. Hoi! Bateke! Rijs! ja. We mochten het eens vergeten reizen. <laughs> ja hoor, liefje. Dat Om dat niet te verleren. En dan weten de heren meteen hoeveel bedden ze voor ons op moeten maken. Rijs, rijs, rijs, Hoi! rijs, rijs, rijs, rijs, rijs, rijs, Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. Elf. Twaalf. Nou, tien. We moeten we hier tenminste toe met te bewijzen. Moet je zien. Hele bergen steenkool. We nou zijn van de ze wereld, stoppen ze zelfs nog kolen in de kachel. Om dat te wordt het ze klaar met tellen en weer tellen en nog vertellen met al die steenko van jullie doodgebroken. 31. Hey, gewoon... ik. Het gewoon hier ook niet precies op de moeder thuis, jongens. En als de menage gaat het ook niet te bankieren. Ja. Als je dat bulletje bloedwos daar zien. Bij hey, die kraap geeft meteen op rapport. Dat is een hospik. Een fratsje, een hier. Hij schijnt dus alleen dit hele hospitaal te vertegenwoordigen. Ik dacht anders dat jij er binnen de week van door zou gaan, jou. Achteraf ga je toch meer voor een lekkere, warme ziekenkamer te voelen, hè? Om maar eerst een beetje te laten zitten, mensen. kan ik er beter tegen. Geloof jij nou werkelijk nog geen engels in het klaarstellen om te verdwijnen? Mira! Ik het vertellen. Mira! Tijd! Tijd! Tijd! Eén! Twee. Drie! Vier! Vijf! Zes! Zeven! Acht! Negen! Tien! Tien! Nog eens. Heel veel groepen! Kroegel! Hé! We zijn er maar door. Doei! je De heren is gaan er nou toch eindelijk te weten met hoeveel we zijn. <laughs> Ze gaan indelen in groepen. laten we zorgen dat we bij elkaar blijven. Dames en Ik zal blijven als we in onze barak zijn. Boven staat een heel stelje pachtbarakken. En die knoop drijft ons een smurige, stikdonkere gang Wat is dit? Waar kwartier? Tot wat is hier? Dit is echt moeilijk. Nou, dat is, dat is maar, Hebben jullie er iets van verstaan? Het is toch huiselijk moeilijk dat niet te begrijpen? De Russen zijn er altijd erg handig in de dingen te vereenvoudigen. Die gang waar we doorheen gekomen zijn, is in zo te zeggen onze vestibule. Heb ik die kleine grot bij de ingang gezien met die tafel en de kruppie erin? Die de bewaken. Nou, uh, deze grot hier. Ja, een stukke uh, Dat dacht je. Een geraffineerd systeem. Bij het afstel heb ik gehoord dat ze ons met zowat 160 van in deze mijngang hebben ingedomen. De rest die dan naar links gegaan is, wordt natuurlijk op precies dezelfde manier op een paar andere plaatsen in de berg ondergebracht. Dat is menselijk Net zoals ik je zei. Ja, alleen maar een kwestie van systeem. Waar zouden ze hun gevangenen veilig en goedkoper kunnen laten worden... dan meteen in de berg? Op de plaats waar ze moeten werken? Hou die olie, zijn een eindje omhoog. Omhoog is niet slecht. Het zou voor jou een hele tour zijn om je kop niet aan de zoldering te stoten, langer slecht ook. Nee. Niks. Niks? Wat bedoel je? Geen krukken. Geen bank. Geen tafel. Helemaal niks. Geen bliksem. Niet eens een zak stroom om op te liggen. Stro, Aan de poolcirkel? Hm. Ik wou je wijzer hebben. Optimist. Eén ding weet ik wel. Bij de eerste de beste gelegenheid ben ik weg. Heb je me niet verstaan? Ik zei dat je een optimist was. Deze gang hier loopt de berg in. En die dag gaat naar buiten langs de grot met de bewaker. Ga jij nou je gang maar. Precies. En dan moet je er ook maar zoveel mogelijk over praten. Tot de een of andere soldaat tegenkomt die nog iets anders van Russisch verstaat. Barst! Dus, ik dacht alleen dat we hadden afgesproken dat we op onze woorden zouden letten. Als we afvleien is wat ons allemaal gebeurt. Natuurlijk, we zijn verschrikkelijk met de mensen. We wonen in een verschrikkelijk met huisje. Zo is het toch niet? Alfons, laat Kom mee. Laten we ons buiten eens een beetje verkennen. Ja, dus laten we de zaak nou niet meteen met stommiteiten beginnen. Ja, wij praten nou over stommiteiten. We moeten onze kleine Alfons er toch een beetje voorbereiden wat hem te wachten staat. We moeten niet aan denken dat we hier de volgende 25 jaar van ons leven moeten doorbrengen. Voor ons hebben anderen het ook gedaan. Gevangenen natuurlijk. Wie zouden anders die gangen in die grot hebben uitgehakt? Buiten ons werken hier zo vast als wat in de andere gangen ook is. 25 jaar. <laughs> Ik heb niet veel verstand van mijne, maar dit hier zal wel lood zijn aan de kleur te zien. Waarschijnlijk ook steen. Kijk maar eens naar de steen van ons huis. Werken in het lood. En erin wonen. En eten. En slapen. De gevangenen krijgen te horen dat ze de eerste vier volgende weken mogen uitrusten... om te acclimatiseren en een uitrusting uit te maken. Daarna zullen ze moeten werken om in schuld te boeten... Het eten is goed en voldoende. Het flauwe schijnsel van een paar speilzame olielampen moet het daglicht vervangen. Als de mannen ze eindelijk ergens een plaatsje hebben gezocht om te gaan slapen, worden die lampen gedoofd. Rondom zwarte steen. Zwarte steen. Die zich op een gedal boven de slapende mannen uitkoepelt. Zwarte duisternis, overal. De volgende dag is vooral ernstig ziek en daar op volgende dag komt de vracht. Er zijn dan nog vier zieken. Die drie, zegt vooral, die zegt de vracht en hij deelt wat tabletten uit die hij toevallig bij zich heeft. Hij kan het niet helpen dat hij maar een simpele zie is. En hij kan het ook niet helpen dat hij de epidemie niet kan bedienen. De derde dag worden de zieken, die nauwelijks meer weten wat er met hen gebeurt, uit de loopmijn naar de hospitaalberat gebracht, waar ze... Zonder dokter, zonder medicijnen, misschien zullen sterven, misschien ook zullen genezen. Enkelen leggen het af om plaats te maken voor weer nieuwe zieken in de overvallen barak. Anderen komen de ziekte langzaam te boven. Het is best mogelijk dat vooral het goede middel gevonden heeft als hij van de stukken houdt uit de kachel de houtskool afbreekt en er zoveel van slikt als hij maar verder kan. In hun halfbewuste toestand tussen hun koerstromen toe... ...komen de zieken tot de verrassende ontdekking... ...dat er zelfs een vrouw is hier aan de Oostkaart. Nou, wat nog niet? Wat moet je? Heb je een pilule? Ja, de jonge vrouw die gezien. de, rol van de is van een beetje een Ik niet knap. Haar blonde haar is niet een beetje van beetje En op haar misschien wel een goed gevormd lichaam hangt beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Spinnenweb van bed tot bed. Met de uitgestoken middelste vinger van haar soepgevormde rechterhand. krijgt ze langs de zijkanten van de houten kubber. Dan steekt ze de stoffige, zuiggevuilde vinger omhoog. En kijkt er misprijsend naar. Spinnenwebben? Spinnitje. Wie het je spinnenwebben? was. Hoe dat woordte oorskapenrecht is, weet iemand. Zij bedoelt er wat stof mee dat er van even groot afgrijzen vertoopt als het sergeant-major op inspectie ontbrekende in knopen en kliniek en aangezien die vingerproef tot in het oneindige wat herhaald, zien de ruwe zijkanten van de kribbe er ten slotte tamelijk schoon uit mannen gaan dood en mannen door de bit. hoewel het strengste boot is de zieken die al de bids van de hand zijn van de ene kamer naar de andere en van beneden naar boven om elkaar op te horen en door de Vrij goed geïsoleerde houtenbanden heen. Gaan op koude voeten de geruchten. boven in de zesde kamer van de af ligt een vinger die de hele dag deze is brood te roosteren. Hij wil vluchten. Prove Jan, onderweg. Beneden, de vierde kamer, ligt er een die beter is geworden. Door houtskool te slikken. Moet je ook proberen. Drie kamers verder zien de vent iedere nacht vaderlandse liedjes zien te vliegen. Dat worden ze allemaal. Er zit geen prikkeldraad op om het kamp. Als je eten genoeg hebt, kun je vluchten. Je moet brood roosteren. Massa's brood. Net zoals die van boven. Ze zeggen dat jij brood roostert. En van jou zeggen ze dat je houtskool flikt. Klopt. Je ziet eruit als je zou, zou. Hoe hm. ben je dat van mij te weten gezien? De oostkaap wordt nog altijd bij rustig. En waar je ook in Rust van bent, er is nergens een muur dik genoeg en geen afstand te groot om het gerucht tegen te houden. Deze een de piepje. Hmm. Jij ziet er nou ook niet direct uit om hier je eindje af te wachten zonder een kans te wagen, hè? Ja, is. De kans. Nou? Wat is het? Kleiner vooral. Hmm. Dat zijn jullie officieren toch niet te keuterig correct. Ik heet Heinz de Kant. En ik heb het niet verder gebracht... dan tot sergeant-majoor. de Kant. Keren, wat zie jij er wel over uit? Je bent nou zo ziek, maar die niet toetalig met al, hè? En, eh, uh, de mijne van wat jij... Ja, hoor eens. Die rottige doodkisten hebben je geen nummer. Het is trouwens bijna onmogelijk om van de ene naar de andere gang bij elkaar te komen. Ik lig hier nou al wekenlang in mijn bed om de kap uit de boom te kijken. Zolang ik nog niet alles weet, moet ik er natuurlijk voor zorgen dat ik koorts heb. Anders moet ik weg uit dit houten paradijs. Ik wil eerst een goede voorraad brood hebben. Op brood alleen, kreeg je het lijst. ik... Daarom spaar ik die kleine traanvinsjes die iedereen weggooit. Omdat ze zo beroerd smaken. Hier tussen de raam en de traan heb ik al een aardige rand, Een privé ijskast. Snap je? Je zult toch ook wel een beetje op de hoogte moeten zijn van de richting die je moet nemen. Het is lang te zijn beloofd. Maar daar ga je maar niet te praten. Alles wat je nodig hebt is een kompas. ...als in een meest een kerel ...die uit zijn hoofd... ...een taart van heel Siberië getekent. Is is een vat. Een hmm. <laughs> vat, ja. Tot 39. En wat ze in 39 in Leipzig... ...van de Sovjet-Unie wisten... ...is misschien in 29... ...wel actueel geweest. Ja, om je dood te lachen. Hmm. Wij met onze stomme naïviteit. Kijk nou zo'n berg kolen... daar buiten het aan. Ja? Nou, en? En? Hoe komen ze nu in het ijs? Met een paar honderd ton kolen, moet je mij eens vertellen. Daar hebben ze voor twee jaar warmte van. De bureaus, het verblijf van de wacht, het hospitaal en de barakken daarboven. De hele zante kraan. En over twee jaar komen we er nieuwe kolen. Dacht jij soms met hondensleden? Hoe zit dat? Hebben de Russen hier op dit soeps en Schiereiland zelf kolenmijnen... Of voeders is aan per schip. Je kunt er trouwens vergif opnemen... dat er hier in de buurt nog heel wat andere dingen gaande zijn. Deze loodmijnen... zijn vast niet het enige. Begrijp je wat ik bedoel? Als je dat allemaal bedenkt... je het wel zo goed als zeker... dat je mensen ontmoet... als je uitknijpt. Wat voor mensen zijn dat? Vrije Russen? Gevangenen? Het kan, Keel. Als ik je zo wil praten van de mevrouw, hè? Toen voor die dingen heel wat beter nagedacht dan ik. Mm, het ziet er anders in die ijskoude woestenij hier niet zo best uit. En als je het proberen wilt, dan is de winter je enige kans. Stil, stil, met daar eens, naar beneden. Onbesleden. Dan voeren ze dus toch over land. Mm, alleen maar takken, rijshout, alles ze mijlen ver weg. Maar eens in de grotten die fijne zachte bedden van, ja, stro is niet te krijgen. Pas op, pas op, maak dat je wegkomt. Er is beneden niet aan de hand. Vijftien honden voor één slae, dat moet niet zijn. Niet door de deuren of fensers binnenwaait. Komt door de muren en door de zoldering. heen... Waar? is niet door de vogel. Twaalf, het handeling gebruikelijk. Je ziet het toch tamelijk redelijk uit. Ik heb met een half schoolkundige geprobeerd. Ja, dat er niet. Hoe heet die? Royal. Clemens, Royal. Geen gewone naam. Kom me toch bekend. Voor... Heb ik me niet kwam met Dokter Stauffer. Nou, vooral. Jij staat er goed op, bij dokter Stauffer. Kom doe van de bekend. De wereld is maar klein. Stauffer heeft gelijk met mijn broer Ernst in Tübingen gestudeerd. Mm. En dat je dat dan net precies aan de Oostkaap moet horen, hè? ben enfin, wees maar blij. Stelf, kan heel wat voor je doen. Hoe lang nog? Ik ben er langzamerhand aan zo ver bovenop dat ik het aanburg. Een Half jaar uit ik het. En zo lang heb je minstens zo nodig om uit Siberië te komen. Dan is Irene... die ik alleen nog met luiers aangezien heb, al 4,5. Uitgerekend, Irene. Hoewes. Je eerst met veel poeha naar boven werken... tot je dan bent... en dan na drie jaar oorlog je dochter Irene noemen. Vrede. <lacht> Logisch. Kijk op zo'n manier de oorlog verliezen. Katrien, heeft die naam het Catherine, oh, Je bent goed af dat je een Katrien hebt... als je terug moet in die zwarte berg. Als de anderen liggen te snurken in dat hol... dat stinkt van rottend mensenvuil. Dan slaap jij met Katrien. Een hele allende. Een Katrien helemaal voor jezelf te hebben. Het is dus voor Katrien en Irene dat ik vlak te Alleen voor mij zou de moeite niet waard zijn. We hebben allemaal onze eigen redenen. Voor El. jij in ons land de naam Matern? Matern? Dorp. Matern, zei ik. In welke streek zou iemand Matern kunnen heten? Jij kent Duitsland toch ook? Ik heb de naam dat ik een, een enkele keer gehoord. Ja, als je een bepaald iemand zoekt. Een heel dan. bepaald iemand. En ik zal hem vinden ook. Dat zal niet zo moeilijk zijn. Weet je voor je Alfons. Alfons Matern. Verder weet ik niets. Geen leeftijd, geen beroep, helemaal niets. Maar dat ik hem vinden zal, dat weet ik even zeker. Als ik Heinz de kant heet. Alleen daarom breek ik hier om een goede dag uit. Weet jij hoe het komt dat ik hier ben? Omdat een zekere Alfons Matteren zijn vrijheid gekocht heeft met mijn 25 jaar Oostkaap. Ik zal je de hele geschiedenis vertellen voor jou. wel kent de hele geschiedenis al. Sinds de tocht met de Trojka. En hij weet waar de kant Matteren zou kunnen vinden. Die jongens, honger, nee, en wat bang. Maar haat is geen slechte geleider voor een wanhopige vluchteling die een lange en moeilijke weg voor zich heeft. Deze zo de zou op de vlucht een voortreffelijke en bruikbare kameraad willen zijn. Als de mag het hen het maar gedan zou kunnen krijgen in het hospitaal te blijven tot de kamp beter was. Maar met de beste wil van de wereld, die dokter zelf geen kans om langer behouden. Je bent niet alleen helemaal bezig, maar zelfs in een uitstekende conditie. Ja, dat weet ik toch toch. De... Ja, maar ik moet dus weer de mijne. Hm. Ik weet nog één manier om het zes of acht weken uit te stellen. Daar doe ik alles voor. Alles. Goed. Ik probeer alleen niet te vluchten. Luister. De commandant heeft gevraagd om twee gezonde, helemaal genezen flinke steden... ...die en medicijnen moeten gaan halen. Ik heb niet het flauwste idee van waar die vandaan moet komen. Het kan best tocht van duizend tot vijftienhonderd kilometer zijn. In ieder geval wil ik wel op rekenen dat er geen iets zou zijn... ...als de heer er twee gevangenen wil uitzoeken. Het kan moeilijk erger zijn dan een versprekende loodmeid. Op je eigen verantwoording, Goed. Clement vooral en Lothar IJzerman dus. Jij bent 28, IJzerman 26. Een beetje onnozele jongen, maar geen draad kwaad bij. We zullen je warme kleren geven. nodig. En denk erom geen onzin vooral. Ik weet dat je nogal dik bent met de kant, dat vergis je niet. Als je 100 honderd meter verder was, zou je je weer te pakken hebben. Die honderd meter zou je trouwens niet eens halen, want jullie krijgen ook je twee een soldaat mee om het span te sturen. Die schiet al voor je goed en wel weet dat je ook maar aan vluchten gedacht hebt. De ogen van de soldaat Vassili, blauw en trouwens van een kind schitteren van ongebonden levensvreugd. De fijne sneeuw stuist op om op de poten van de vijftien boothonden. De vreugde van het vrije, dikte, wijde Siberische avontuur slaapt over op de twee gevangenen die met de soldaat leren lachen. Het is laat in de avond, als na een vliegende jacht van meer dan tachtig weg, de van rendiervellen gemaakte tent wordt opgeslagen. Vassili weet dat dit veroordeelde veroordeeld bij zich op zijn heeft. Een blauwe kinderoog wat hoger dan trouwens, iedere beweging die de mannen maken, en zelfs s nachts houdt Wassily zijn geladen stemken in aanslag. Maar er doet alles niets af aan de goede verstandhouding. Vrolijk en luidruchtig prijst Wassily de handigheid waarmee zijn theepupillen iedere avond de tent opzetten, en iedere ochtend weer afbreken, en zij op hun beurt zijn volop... over de vanzelfsprekende zekerheid waarmee Wassily zonder kaart of kompas feilloes zijn weg vindt. De vergissing. De verrukkelijke mooie vergissing dat die prachtige, onbegrensde, heerlijk ongerepte, die drouwe en wonderlijk goede leven het echte Siberië is, blijkt pijnlijk duidelijk als na drie weken de toch een einde is en in een kleine stad aan de zee de deken, de medicijnen en de borst wordt opgeladen. Het land trouwens hier terug, met het perse bevelende dawai dawai, met de tradiënt voor de slaapkamer aan. En zelfs de goedige Wassili is hier, onder de ogen van zijn meerdere, een andere Wassili. Die zijn hier alleen maar veroordeelden. Gevangenen. Veroordeelden. Uitvraagd En die zullen altijd gevangenen en veroordeelden blijven. Ook voor die beste brave Wassili. Die zich er nu voor gaan dat hij zo vriendelijk en behoorlijk met ons is omgegaan. Goed dat we ons weer aan herinnerd hebben. Je anders misschien vergeten dat we met geweerkolven geregeerd worden. Maar ik heb een besluit genomen. Zo hou ik op de tracht, kans krijgen, doe ik het. Ik doe het. doe Ik doen. Maar vooral denkt er niet over wat in de kaart hoeft te komen. Hij zal alleen gaan. En Vassili voelt dat er iets met vooral niet in orde is. En misschien vermoedt hij zelfs de waarheid ook. Met de stenten tussen zijn knieën ligt hij halve nachten wakker. Maar tenslotte zingt hij slapen van zijn achterdocht. Het is de zevende nacht van hun terugtocht. Na een lange wacht is Vassili ongeslapen en hij hoort niets hoe voorhelfer zichter uit zijn slaapzaak kruipt, langzaam over de twee anderen heen stapt en zonder het minste geluid de riemen van de tent losmaakt tot de opening groot genoeg is om zich van buiten te duiken. Al voor de kleren die je aanleefd, is hij niets bijzicht dan één enkele pels teken. Gij, hey, stil, stil, stil Je straks veel meer met een trekker als dus bij out no, ...nog heeft voor drie weken. Drie weken? In deze hoge sneeuw komt hij niet verder dan dertig kilometer per dag... ...als hij tenminste niet in een kring loopt. Hij was moe. Hij durft niet te rusten. Hij moet zijn tanden op elkaar zetten. Hij moet verder. Als Basile zijn slees en spoor volgt... ...de honden lopen keer zo snel als een man. Maar Basile schijnt niet van plan te zijn hem na te jagen... Deze de tweede dag is het vriend zin meer om de vervolging in te zetten. En de derde dag is voor hem al een hee en weg. Als ik me houd met zijn proviant. Vooral hem is nooit gedacht dat het zo zwaar en zo moeilijk zou zijn. Zijn zware pelskieren beletten hem snel vooruit te komen. Maar s'nachts bijt de kou uit door het dikke bond heen. Hij kan het pels niet missen. En hij moet zijn proviant zorgvuldig over de dagen verdelen om te kunnen leven. Tot hij ergens mensen vindt. Op de zesde dag komen er mensen die hem vinden. Hey! Ik ben erbij. Ik ben onbespongen. Hoi! Hey! Kalken ontmoet ik mijn mensen wel een beetje anders voor een Ja. Hoi! Nou? Ik heb een patrachtje. Kom eens, is. Ik ga het even maken. Zullen we gaan? kakken? Papieren? Ik heb geen papieren. Ik kijk vooral. We lezen hem nu. De pastoren zwijgen. Niks aan te doen.